Autobalgemoed met het NWS Journaal. De ouders van de verongelaatweke acteur Anton Jelkin... klagen autofabrikant Fiat Chrysler aan voor de dood van hun zoon. De 27-jarige acteur werd in juni op zijn oprit in Los Angeles doodgedrukt... toen zijn auto uit zichzelf achteruit reed. De Jeep, onderdeel van het Fiat Chrysler-concern... had volgens Jelkins ouders een kapotte automatische versnellingspak. Het model dat de acteur had, werd twee maanden voor zijn dood... door Fiat Chrysler teruggeroepen vanwege problemen met de versnellingspak. In de badplaats Platja Daro aan de Spaanse Costa Brava is gisteravond paniek uitgebroken onder toeristen door een uit de hand gelopen grap. Een groepje Duitse toeristen rende op de boulevard gillend achter iemand aan die zogenaamd een beroemdheid was. Door het gegil dachten andere toeristen dat er iets aan de hand was. En ook zouden ze selfie sticks die de Duitsers bij zich hadden hebben aangezien voor wapens. Tientallen mensen renden in paniek weg. Sommigen sloten zichzelf op in winkels. De politie zou twee van de aanstichters hebben opgepakt. Een Britse man is in Syrië om het leven gekomen toen hij met Koerdische troepen vocht tegen een islamitische staat. Britse media melden dat de 22-jarige Dean Evans werd gedood bij een offensief op een stad in het noorden van Syrië. Evans was een van de vele buitenlandse vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij Koerdische strijders. Een van de grote bosbranden in de Amerikaanse staat Californië is ontstaan door een illegaal kampvuur in een natuurpark. De brand rond Big Sur aan de Californische kust heeft al een gebied van 170 vierkante kilometer in de as gelegd en is nog niet onder controle. Tientallen huizen zijn verwoest. Vlak boven Los Angeles was ook een grote bosbrand die wel grotendeels onder controle is. Het weer vannacht is het bewolkt, met vooral in het zuiden wat regen. De minima liggen rond de 17 graden. Overdag is het eerst grijs en regenachtig. In de middag wordt het droger en kan de zon erbij komen. Het is een graad of 21. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 Bij monica in huis, dat heb je nu wel in de gaten.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 ride the cloud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 Could be happily lost But for your fame Here stands An empty house That used To be full of life. op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Then the rainstorm came over me And I felt my spirit break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 See that I've been blind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 Take a turn. find a place to